10 uur. De Radio 1 Sportshow Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen. Of het bij de komende verkiezingen nu linksom of rechtsom gaat... als er een coalitie moet worden gesmeed... is de kans heel groot dat Ari Slob van de ChristenUnie mag aanschuiven. En Defensie staat bovenaan zijn verlanglijstje. We spreken hem zo meteen. En we gaan het hebben over Batman, de superheld... die met zijn vleermuiscape al voordat hij te zien is... alle superheldere records dreigt te verbreken. Maar eerst het NOS Nieuws van 10 uur met Mark Visser. De maximumsnelheid op een deel van de A2 gaat in het najaar mogelijk omhoog van 100 naar 130 km per uur. Minister Schultz wil dat er sneller gereden kan worden tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends en stuurt daarover een brief naar de Tweede Kamer. Het gaat om het deel van de A2 met 10 rijstroken tussen Maarsen en Vinkeveen. Het CDA in de Tweede Kamer kan met de snelheidsverhoging leven, maar er is wel een voorbehoud. Wij hebben de voorwaarden meegegeven aan de minister uh, binnen de milieunormen. Binnen het bestaande budget geen extra gelden, dat vinden we niet uh, bij deze tijd passen. En als de minister nu zegt, ik kan eraan voldoen, dan zeg ik u, als hij aan die voorwaarden van het CDA voldoet, dan uh, zijn we akkoord. Maar altijd wel binnen de voorwaarden. En die stonden en die staan. Kamerlid Sander de Rouw was dat. Minister Schultz die zegt dat ze een scherm wil plaatsen om aan de milieueisen te voldoen.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 Eh, omdat het, eh, het Syrische leger zou hebben gedreigd een grensdorp in brand te zetten als ze dat niet zouden doen. Maar er zijn ook overwinningen geboekt tot verderop. Eh, Yarabous is een andere grensovergang tussen Turkije en Syrië Is in handen van eh, strijders van het eh, vrij Syrische leren. En er is een belangrijke grenspost eh, op de snelweg tussen Damaskus en Bagdad aan de grens met Irak veroverd.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 De uitgaven van consumenten liet dalen nog steeds. In mei gaven ze 1,9 minder uit dan een jaar eerder. Werd vooral minder besteed aan nieuwe auto's en woninginrichting... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook aan voedings- en genotmiddelen werd minder besteed. De uitgaven aan diensten bleven gelijk. In maart en april krompen de consumentenbestedingen ook al. De uitgaven van huishoudens zijn nu al een jaar vrijwel onafgebroken aan het dalen. Het weer nog, afwisselend zon en stapelwolken en ook een enkele bui. Middagtemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A50 Arnhem richting Os. Er staat tussen de knooppunten Valburg en Ewijk een file van 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Als het aan SP of VVD ligt, dan heeft u deze verkiezingen één keus. Gaat u linksom of gaat u rechtsom? Maar allebei zullen ze vervolgens hoopvol gaan lonken... naar de man die bij ons aan tafel zit, ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slop. Straks gaan we het met wetenschapper en filmdeskundige Dan Hessler-Forrest... over Batman hebben, de blockbuster die vanavond de première gaat. Meneer Slop, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u filmliefhebber? Ik kijk wel eens een film, maar ik kan al die namen nooit zo goed onthouden, eerlijk gezegd. Maar gaat u naar Batman? Nou, Batman heb ik eerlijk gezegd nog nooit gekeken. Nee, ik zag er vanmorgen in de krantenstukken een over staan. Toen dacht ik van, oh, dat bestaat dus ook. U had er wel over gehoord, hè? Batman. Ja, ik had er zeker over dat gehoord, ja. Gaan we het uh, zo over hebben met u, maar vooral natuurlijk ook over andere zaken. Maar eerst uh, naar de A2. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Minister Schulz, namelijk van verkeer wil de snelheid op de A2 tussen Vinkerveen en Maarse in de nachtelijke uren verhogen van 100 kilometer naar 130 kilometer per uur. Ook het CDA is daarmee eens en het plan wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd. Pieter de Groene, wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Goedemorgen. Wat vindt u van het plan? Het verbaast mij het plan. We hebben nog geen contact gehad met de minister. Eh over dit plan, uh, niet het plan van van de week... en ook niet het plan nu om s'nachts harder te gaan rijden. Maar het verbaast mij wel. De nacht is bedoeld om rust te krijgen. In Duitsland hebben ze daar allerlei voorzieningen voor... om juist in het groengebied s'nachts zachter te rijden. En nu komt de, uh, de minister in Nederland met een plan om het juist harder te doen. Ja, dus u bent verbaasd. Dus de minister heeft, neem ik aan, niet met u overlegd? Nee, er is nog helemaal niet met ons overlegd. Dan ga ik even naar Kees Schouten, wethouder van de gemeente Rondeveen. Goedemorgen. Bent u het met uw collega eens? Het verbaast u nogal? Nou ja, goed, ik ben, ben inderdaad ook uh, verbaasd, uh, niet alleen van de discussie van vandaag, maar ook van eerder deze week. En uh, ja, de minister die neemt uh, een standpunt in en uh, dat is niet uh, ja, vooraf overlegd uh, met uh, de gemeentes die langs de A2 liggen. Nee, nou zegt de minister Schultz van nou, het komt allemaal goed, er komt zo'n scherm voor de milieueisen, dus ja, dan, dan kan het. Ja, dat heb ik ook, heb ik ook gelezen en uh, goed, in die nachtelijke uren natuurlijk, uh, kijk, ik denk dat als de minister dat zegt, dan, dan baseert zij denk ik haar mening op, uh, op onderzoek waarin uh, moet uitwijzen dat er uh, geen geweld aangedaan wordt aan de luchtkwaliteit, aan de eisen in ieder geval ter aanzien van luchtkwaliteit en geluidsoverlast. En, uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar of dat, uh, of dat via zo'n uh, zo uh, zo aanbrengen van het scherm, uh, of je daar binnen die normen kan, uh, kan blijven. U heeft er een beetje uw twijfels over nou, als ik het zo hoor. Nou laat ik zo zeggen mijn twijfels, ik, ik wil daar eerst de harde cijfers van, uh, van zien voordat... Voordat, uh, ja, voordat het uh, uh, ze bevlak zou kunnen krijgen eventueel. Maar stel dat die er zijn. Geeft u dan uw verzet op? Uh, nou, bij de gemeenteraad van de van de, ronde, de gemeente de Ronde Ven heeft een motie aangenomen waar, waarin zij aangeven dat als er binnen de, de, de wettelijke normen ten aanzien van luchtkwaliteit en geluidsoverlast uh, kan blij, uh, gebleven wordt, dan is de 130 kilometer uh, uh, aanvaardbaar. Ja, En geldt dat ook voor u, meneer De Groene van de gemeente Vecht? Ja, bij ons ligt dat wat anders. Bij ons is er ook een motie aangenomen waarin gezegd wordt dat de minister zich nadrukkelijk moet houden aan alle gemaakte afspraken in het verleden die gemaakt zijn bij de verbreding van de A2. Uh, wat mij verbaast is dat zij nu zegt een scherm bij Breukelen, terwijl ze in de Vaste Kamercommissie een kaartje heeft laten zien waarin een scherm moet komen van de afslag Vinkerveen tot aan de Leidse Rijntunnel bij Utrecht. Dus ik ben nog lang niet overtuigd dat dat allemaal kan. Daarnaast liggen er twee dorpen van de gemeentes die gevecht zijn: Nieuwe ter A en Loenen-Sloot, Volstrekt onbeschermd langs die A2. Dus het is voor mij nog één grote verbazing hoe het zou kunnen. Dus ook als zij zegt: nee, dat komt allemaal goed met die milieueisen, dat scherm komt er en ook op dat stuk, dan bent u nog niet overtuigd? Ik ben op dit moment nog niet overtuigd. Er is nog geen enkel contact geweest tussen de minister en de gemeentes. En ik denk dat dat nu het eerste is waar we maar eens uh, naartoe moeten gaan en uh, snel om de tafel. Gaat u haar en, vanmiddag uh, even bellen? Uh, nou, zo werkt het niet, maar we hebben al in het verleden gezegd en we hebben ook een brief gestuurd naar de minister om te komen tot dit overleg. Dus ik neem aan dat dat nu opgepakt wordt en dat het overleg snel tot stand komt. Of wacht u tot zij belt? Ik wacht niet tot zij belt. Het initiatief van onze kant ligt er al. Dus het is heel eenvoudig om daarop te reageren. Ja. Heeft u haar nummer niet? Wat zegt u? Heeft u haar nummer niet? <laughs> Wilt u haar nummer? <laughs> Doe dat dan wat buiten de uitzending op. Ja, dan gaat iedereen bellen. Maar wie, wie gaat erover? Als zij dit wil, kan ze het dan doorzetten of heeft ze u nodig? Uh, zij heeft ons in die zin wel nodig. Voor zover het grondgebied van de gemeente Stichtse Weg betreft. Maar het blijft een rijksweg 2 Dus in die end ligt het bij haar. Uh, voor zover ze niet aan onze gronden zit, maar ze heeft natuurlijk wel de medewerking nodig van de gemeente ja. en haar inwoners. Goed, er moet nog heel wat overleg plaatsvinden. Wilt u beiden uh, hier uh, achter gaan staan? Ik het goed, ja, goed. Ja. Dank u wel, wethouder Pieter de Groene en wethouder Kees Schouten. Oké, okay, tot de ding. Arie Slop van de ChristenUnie, heeft u uh, het mobiele nummer van uh, de minister? Ja, die heb ik, maar die ga ik ook maar niet uh, <laughs> kenbaar maken. Nee, ik verbaas me ook wat over deze discussie. Al kun je het natuurlijk wel plaatsen in het kader van het feit dat de verkiezingen eraan komen. En uh, harde rijden altijd een belangrijk punt voor uh, de VVD is geweest in verkiezingstijd. En heeft u een standpunt over de verhoging van de snelheid daar? Ja, ik vind uh, dat je daar uh, uiterst terughoudend uh, mee uh, moet zijn. Uh, als het om verkeersveiligheid uh, gaat, weten we gewoon dat uh, harder laten rijden ook gewoon meer verkeersslachtoffers uh, tot uh, gevolg heeft. Maar u kent die snelweg, hè? Ja, maar die mooie, groot en breed. Zeker. En, leeg. en ik, ik ken ook de verleidingen als ik zelf in de auto zit en ik zie dan zo'n weg uh, voor me. Maar uh, verkeersveiligheid uh, is, is, is een belangrijk punt. Maar ook uh, de, de uitstoot uh, is, uh, is erg groot op het moment dat er harder gereden kan worden. En dat is natuurlijk een enorme zorg voor, uh, voor deze omliggende gemeentes. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel, toch wel heel opmerkelijk... als ik hoor dat er met deze gemeentes niet eens contact is opgenomen. En dat er dan toch dit soort berichten naar uh, buiten komen. Dus ja. uh, erg slordig. Kamer terug van recess? Nou, dat lijkt me ook wat overdreven. Het <laughs> ja, zou kunnen. Uh, ik, ben in, ik ben overigens wel in de buurt, maar... Uh, ik vind wel dat, dat een minister, eh, terughoudendheid past in een tijd van demissionair zijn... nu ook heel erg snel richting eh, verkiezingen gaan... en gaat dan niet dit soort onderwerpen gebruiken om, om ja, het profiel nog wat op te poetsen. Nee. Als het gaat om milieu, dan kennen we u als een partij die GroenLinks nog wel eens links inhaalt. Als ik jullie verkiezingsprogramma lees, dan zijn jullie tamelijk rechts als het gaat om Defensie. Hè. U wilt meer geld voor Defensie. Nou, ik weet niet of veiligheid nou een, iets is waar je rechts en links aan uh, moet koppelen. Wij willen inderdaad uh, uh, niet bezuinigen op veiligheid. Dus we willen dat er 3000 agenten bijkomen. Dat moet er gaan gebeuren. En we vinden ook dat de enorme extreme bezuinigingen... die onder, uh, als we dan toch termen rechts en links gaan gebruiken... het meest rechtse kabinet ooit hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren... Ja, daar willen we toch nog wel iets van uh, terug uh, proberen te draaien. Omdat wij ook heel veel jonge militairen nu het leger zien uh, verdwijnen... Uh, en dat lijkt ons geen goede zaak. Maar wat is precies het probleem? Want uh, als zelfs de VVD zegt, nou, die zegt we gaan niet extra bezuinigen, het blijft zoals het is, geloof ik hè? Nou, dat zeiden ze ook in 2010. Toen, uh, toen zei de VVD van uh, we willen dat uh, de bezuinigingen worden uh, uh, nu worden stopgezet kabinetbalk en de vier had overigens niet bezuinigd. Dat was in de jaren daarvoor gebeurd... toen de VVD in de kabinetten zat. Maar ook met grote bedragen. Hmm. Uh, de, de VVD werd de grootste partij... en uh, heeft ook het grootste bedrag ooit bezuinigd... op uh, Defensie. Een miljard uh, bezuinigingen... Uh, doorgevoerd. Uh, nu zeggen ze opnieuw van... Uh, we willen niet uh, verder uh, bezuinigen. Dus ja, we moeten het nog maar even afwachten wat die woorden waard zijn. Uh, maar we willen graag wel ons leger op orde houden. We hebben een belangrijke taak als het gaat om internationale rechtsorde. Uh, dus uh, wat ons betreft is het ook echt genoeg geweest. Ja, maar dat is best wel opmerkelijk, want we moeten bezuinigen. Iedereen moet bezuinigen. U zegt bij het leger niet, daar moet zelfs geld bij. Nou ja, bij het leger is ontzettend veel geld uh, onder VVD-regeringen... met name deze laatste periode al weggehaald en, en wegbezuinigd. We willen heel graag proberen nog wat militairen daar te houden. Met name ook jonge militairen die hun baan... Eh, sommige al kwijt zijn geraakt of kwijt eh, dreigen te raken. We willen maar ook dat, nog wat investeren in het in, Maar dat gebeurt in tal van sectoren. Waarom maakt u zich juist hier zo zorgen over? Is, is de veiligheid uh, van ons land in gevaar volgens u?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 te krijgen van uh, dat grote bedrag wat uh, inmiddels door de VVD bezuinigd is. Maar ja. voor heel veel mensen, wat Thijs net vraagt... Ja, heel veel mensen zullen toch denken, ja, waar hebben we dat voor nodig? Wie is dan de vijand? Welk gevaar lopen we? Kan er niet ook nou, vanaf. Nou, kijkt u, nou daar is inderdaad dus al heel veel vanaf uh, gegaan. Maar kijkt u even naar onze internationale situatie, dan zien we dat de instabiliteit in de wereld uh, heel erg uh, groot is. Daar hebben we kruismachten ook voor nodig om te proberen die internationale rechtsorde toch uh, te bevorderen en uh, te handhaven. Wij vinden dat Nederland daar ook een bijdrage aan uh, moet leveren. Dus dan is er wel een keer een grens ook aan wat je ook als het om onze Nederlandse krijgsmacht gaat, wat je daarop kunt uh, bezuinigen. En die grens is bereikt, zegt u. Die grens is, wat ons betreft, is die uh, inderdaad uh, bereikt. En hoe zwaar ligt dat? Ik, ik weet dat u een paar weken geleden hier te gast was op een zaterdagmorgen, dus zat ik hier met Bert gesloten. Toen ging het over ontwikkelingssamenwerking. Toen zei u, ja, dat gaan we echt niet meemaken. En ik geloof ook niet dat de VVD het meent dat ze daar zoveel op willen bezuinigen. Nou ja, dit past op het, in hetzelfde uh, hoofdstuk eigenlijk. Hè, internationale rechtsorde, daar hoort ook uh, ontwikkelingshulp uh, bij. Dat je probeert de mensen zoveel mogelijk ook te helpen. Want we weten wat er gebeurt als we dat niet doen. Ook wat dan uh, richting Nederland uh, voor situatie kan gaan ontstaan als het gaat om de vluchtelingenproblematiek. Dus neem je verantwoordelijkheid. We zien dat juist op deze beide terreinen de VVD zo ontzettend fors bezuinigd heeft. En als de ontwikkelingssamenwerking gaat, ook de komende jaren nog wil bezuinigen. Ja, daar zetten wij wel een hele duidelijke streep. En dat is ook wel heel principieel. Dat en dat geldt ook voor Defensie? Ja, Defensie is ook belangrijk dat, dat we nu een keer stoppen met die enorme bezuiniging die hebben plaatsgevonden. Er u... is echt een keer een grens als het gaat om de spankracht van onze Nederlandse krijgsmacht. Oh ja, u gaat niet mee regeren als daarop wordt bezuinigd? Nou, wij gaan niet met dit soort bedragen. ...in zee zoals de VVD dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. En we willen, als het maar even kan, ook nog een stukje daarvan uh, terugdraaien. Maar, ik vroeg, u gaat niet meer regeren als er op Defensie wordt bezuinigd? Ja, ik weet dat u altijd een... een u heeft volgens mij een apart boekje, hè, met, uh, met, met breekpunten en dergelijke. Nee, de ik, ik, wil, keer ook op. ik wil graag weten welke u heeft. Ja, ik geef aan dat er voor ons hele duidelijke punten zijn. En internationale rechtsorde, dus ontwikkelingssamenwerking... ...maar ook onze krijgsmacht, zijn wat ons betreft belangrijk... Dat, daar bekennen we ook duidelijk kleur in als het gaat om ons verkiezingsprogramma. De dus defensie ja, is net zo belangrijk als ontwikkelingssamenwerking. Het staat op één lijn wat u betreft? Nou, het staat in ons verkiezingsprogramma en het staat ook in onze financiële plaats. Ja, maar je hebt altijd dingen die je belangrijk vindt en die je minder belangrijk vindt, toch? Nou, dat is denk ik heel raar om uh, met een programma de verkiezingen in te gaan... en tegen de burgers te zeggen van dit willen we... maar dat gaan we straks allemaal weer loslaten. Dat is niet onze insteek. Wij gaan voor ons programma. Die is overigens ook uiteraard breder dan alleen maar de internationale rechtsorde... maar die hoort er wel nadrukkelijk bij. We vinden ook dat Defensie geen sluitpost moet zijn... zoals het de afgelopen jaren wel is uh, geweest. Dus de andere partijen weten wat ja. ze aan ons hebben... ook als wij aan tafel eventueel aan zullen gaan schuiven naar de verkiezingen. Schat u die kans zelf vergroot in? Uh, Willemijn zei net aan het begin van de uitzending... Van, ja, als er een rechtskabinet komt, dan zal de VVD naar de ChristenUnie lonken... en als de SP aan de macht komt, dan zal de SP hetzelfde doen. Heeft u zelf dat vermoeden ook? Dat zal moeten blijken. Uh, ik denk wel dat uh, de verbrokkeling van, uh, van, van het politieke landschap... natuurlijk wel zo groot geworden is... dat er straks niet één of twee partijen of drie partijen misschien zelfs samen zullen gaan regeren... maar dat er meer partijen nodig zullen zijn. En dan zou de ChristenUnie inderdaad een, een, een hele duidelijke optie kunnen zijn. Uh, voor ons ook belangrijk om, om ook richting de kiezers dat duidelijk te maken. En hoe sterker wij ook uit de verkiezingen komen... hoe sterker onze positie dan ook kan zijn aan dat soort tafels. En als u dan moet kiezen tussen Rutte en Roemer? Dat zal uiteraard van het programma afhangen. Want ik die gaf ken, er net die, die al een voorbeeld. Die programma's programma's die zijn openbaar gemaakt. Ja, maar wat men dan uiteindelijk ook wil. Uh, ik gaf we net zijn net net Alles wat in die programma's ja. staat is belangrijk. Even belangrijk. Ja, ja voor ons wel. Uh, voor maar ook oh. toch? Ah. Ik gaf net aan wat de VVD bijvoorbeeld gedaan heeft. Die gingen dus de verkiezingen in 2010. We gaan niet op veiligheid bezuinigen. En er werd uiteindelijk een miljard uh, bezuinigd op, uh, op veiligheid. Dus uiteindelijk gaat het wel om wat zal er op die tafels aan de orde komen. Nou, ons programma is helder. En ik denk wel dat we met ons programma ook duidelijk een soort middenpositie innemen. En uh, in dat opzicht uh, zowel met een VVD als met een SP op bepaalde terreinen. Ja. Als en, en wie denkt u dat er uh, meer uh, punten laat vallen? De VVD of de SP? Ja, dat zal moeten blijken. Uh, dat moet u maar moet... aan hen vragen en we zullen dat zien uh, na 12 september. Ik moet denken aan uh, van Milo. Die werd ooit gevraagd. Als wij het pistool op uw hoofd zetten, kiest u dan voor de VVD of voor de Partij van de Arbeid? Toen zei hij, geloof ik, de Partij van de Arbeid, hè? Uh, ik kan me dat ook herinneren dat dat ooit een keer tegen hem ja. gezegd is... nou, ik hou niet zo van pistolen tegen nee, het hoofd. Nee, maar we, we, doen het duidelijk het op, programma... we doen het toch even nu. Ja. Als we u vragen te kiezen tussen SP en VVD... als u die programma's heeft gezien, wat kiest u dan? Nou, als het om financiële zekerheid gaat... Ja, en zorgen nee, dat gaat het huisje boekje op orde u u komt. Shoppen. Nou, dat is, geen, dat is een heel duidelijk punt ook. Uh, wij willen heel graag onze overheidshuishouding... weer op orde hebben, financieel. Ja, dan zie ik wel dat een SP daar geen enkele drang bij heeft... en alle zaken wat vooruit schuift. Dat is met ons terecht ook niet acceptabel. Dus dan zal de SP echt moeten gaan uh, bewegen. Als ik kijk naar het sociale beleid... dan zie ik dat een VVD heel makkelijk zaken over de schutting van gemeentes gooit... en zegt van jongens, veel succes. En we bekreunen ons niet echt om wat de gevolgen daarvan zijn. Dan heb ik weer meer compassie met een, uh, met een SP. Dus ja. inderdaad, het hangt heel erg van de onderwerp af. Ja, u voelt nog niet echt die loop tegen uw hoofd, geloof ik. Want dan zou u wel kiezen. Nee, maar ik hou ook niet zo van een loop tegen <lacht> nee. mijn hoofd. Ik bedoel, die films, die kijk ik dus ook nooit. <lacht> nee. Nee. Het dreigt toch echt een beetje een strijd te worden tussen Rutte en Roemer? Hoe kijkt u daarnaar? Uh, ja, dat wordt wel een heel eigen ding nu zo. Uh, ik denk dat hoe groter deze partijen beide worden... hoe lastiger het ook zal gaan worden om straks uh, goede coalities uh, te kunnen gaan vormen. Want er zullen echt meer partijen nodig uh, zijn. Hoe groter dus, zij worden, hoe moeilijker wordt om een coalitie te maken? Uh, ja, omdat de tegenstellingen tussen SP en VVD wel heel erg groot zijn. Dan zouden ze wat defensiebezuiniging betreft wel heel erg goed uh, samen kunnen gaan. Uh, want ja, de bedragen die bezuinigd zijn, die komen ongeveer overeen met wat de SP wilde. Dus daar zullen Rutte en Roemer het misschien wel over eens worden. Maar er zijn ook wel heel veel andere onderwerpen waar dat niet gaat lukken. En op het moment dat zij uh, enorme uh, zetelaantallen binnen gaan uh, slepen... en de andere partijen een stuk kleiner zullen worden... maar die zullen wel nodig zijn om, uh, om coalities te gaan vormen... Mm -hmm. ja, dan wordt het natuurlijk een hele ingewikkelde legpuzzel. Dus ik hoop dat mensen vooral ook met hun hart zullen gaan stemmen... de partijen waar ze de programma's van uh, ja, goed vinden... en denken van dat is uh, perspectief uh, voor Nederland... Dat ze die zullen gaan steunen, dan uh, hebben we denk ik ook betere mogelijkheden straks... om uh, coalities te gaan vormen. U moet zich wel goed voelen, meneer Slop, denk ik. Uh, ik voel me inderdaad goed, ja. ja. Ik ben een gelukkig mens. U bent uh, gewild. U kunt vrij rustig deze periode tegemoet gaan tot 12 september. Nou, ik leun niet makkelijk achterover. Uh, omdat ik weet hoe, hoe het in dit soort weken ook uh, kan gaan. Uiteindelijk zijn uh, de, de weken richting de verkiezingen... Uh, die zijn het allerbelangrijkste en het meest belangrijke... natuurlijk uiteindelijk ook uh, de verkiezingsdag. We hebben wel zelfvertrouwen als ChristenUnie. We hebben een goed programma. We hebben een goede kandidatenlijst. U bent ook niet op vakantie, vat mij op. Nou, ik ga nog wel met vakantie. Oh, ik kom nog. er wel even wat rust te nemen. Uh, maar ik ben inderdaad nu nog uh, volop aan het werk. Ja. Ja, ja, de, u heeft natuurlijk best wel een luxe positie. Ziet u dat zelf ook zo? Nee, dat zie ik niet zo. Ja. Uh, uh, ik gaf net al aan, we hebben een mooi programma... en we hebben een goede kandidatenlijst. Uh, u maar moet, uiteindelijk, moet het wel heel hard verknallen, willen ze u niet meer willen? Uiteindelijk zullen wij 12 september een goede uitslag uh, moeten gaan neerzetten. Daar werken we nu uh, keihard aan. En wat er na 12 september gebeurt, dat is, uh, dat is voor dan. Uh, eerst alles uh, richting 12 september. Ja, dat is een mooi antwoord. Maar onderwijl, ja. onderwijl denkt u... Ha, ha, ha. Zij moeten uh, hun benen uit hun lijf rennen. En, uh, ik ben bang eigenlijk... dat wij de gedachten van meneer Sloop ook niet kunnen horen. Nou, U denkt dat wij heel, heel makkelijk achteroverleunen nu. We zijn echt keihard aan het werk. Uh, want achteroverleunen is in deze tijd ook absoluut niet, uh, niet aan de orde. Ik zie de, de, de werkloosheidscijfers onder jongeren bijvoorbeeld enorm uh, oplopen. Dat vind ik zorgelijk. Daar moeten we een aanpak uh, voor hebben. Uh, en, en dat zijn onderwerpen waar we ons, uh, ons echt de druk van moeten maken. En daar moeten we ons de benen voor uit het lijf uh, lopen. Oké. Okay. Okay. Aris Lop, uh, dank dat u bij ons was en een fijne vakantie al, voor straks. Dank u wel. Marie, could beloved? Van de 30 cafés die Sint Willebroord Rijk is geweest, zijn er nog maar drie over. En voor de jeugd is er al helemaal weinig te doen. Maar misschien dat daar nu verandering in komt, luistert u naar de oranje Soap. U luistert naar de radio 1 Sportzo. Willebroord is je Wille sport. Ik neem je mee. De oranje Soap. Je een beetje koud, een beetje darten. Wegvechten doen wij wel eens met elkaar. Zomaar wat dingen die je nog kunt doen in Sint-Willembroort. Marije staat achter de bar van het oude café en zegt het ook. In Sint-Willembroort is nog maar weinig te doen. Nee, niks. En uh, jij die nog maar drie cafétjes? Vroeger waren we een stuk of 30. Ja, 16 toen ik hier uit ging. Toen waren al die 30 cafés er nog weet. Maar uh, dat is verliefd liefde helemaal afgezakt. Ja, ja, ja. En de meisjes zijn anders gewoon leven. Vroeger waren thuis een bompje bezig, de man jullie week werken. Ja. En uh, een pultje pakken, En En nu gaan ze allemaal voor de luxe en niet voor het café. Ik denk dat dat is. De meisjes gewoon op vakantie. daar waren vroeger allemaal niet. Wie wist niet wat vakantie waren, nou wel. En, ja, en de luxe, een mooie auto, leuk huisje, mooie klanten. Ja, ik denk dat verschil is. Maar ja, even veel stoe Nee. Die schuze, poetsen en boenen, is alles blind hier. Ja, ja die poetsen en boenen, ga maar op het kerkhof. Daar is ook alles netjes en proper. Zelfs dat houden ze allemaal netjes, ja. ja. Ja, zo zijn die mensen hier gewoon, ja. Dat er voor de jeugd niets te doen is, leidt er helaas ook toe dat er vaak overlast is. Een groepje jongeren in de Dorpsstraat geeft het ruiterlijk toe. We pakken een paar speeltuintje bij de Tilpstraat. We hebben soms buiten gestaan, dan gingen we soms drinken. Alleen dan gaan ze een soort fles kapot gooien en alles. Oké, dat hoop ik toch wel, maar... Ja, ja toen, toen kwamen er allemaal mannen buiten en allen. Zeiden we, hebben jullie dat gedaan. Vorige dag wij wij, nee, waren wij niet. Terwijl wij wel, wel waren. Dan moeten we ook dat de helemaal om toe te geven? Dat is gewoon een beetje grappig, want voor de rest is er toch niks te doen. Kijk, al ga je hoe verveeld. Ik sloop ook altijd alles. Ik vind dat stuk Je Moet ik gewoon een soort hangplek hebben hier. Hoor? Je en zit gewoon cool. op een speeltuintje. Ja, rond deze leeftijd heb je toch niks anders te doen. Ik neem je mee. Ik ga een binnenkort een nu café. Ik weet niet wat daar op gebaseerd gaat worden. Of dat ook voor jongeren is. Ik heb geen idee wat daar gaat worden. Of dat daar een zal blijven. Ik weet het niet Maar ja, de jeugd gaat hier gewoon niet meer Maar zo'n 100 meter verderop. gloort er hoop. Het was dus een, uh, ingericht als een apreskihut en dat uh, is nou juist hetgeen wat, wat ik nou net niet wilde. Maar toch iets meer uh, algemener zijn, wat, uh, iets moderner misschien, maar niet te modern. Ik bedoel, het blijft een dorp, en, uh, maar wel gewoon sfeervol. André staat tussen het sloophout en de gebroken skis en heeft mooie plannen. Dit is uh, de oude disco. Als jeugd iemand, als teamer, was ik dus hier ook wel vaak aanwezig natuurlijk. Maar het was een zaak die door mijn vader en moeder is gerund in die tijd. En dat hebben ze 15 jaar lang gedaan. Altijd wel gezellig, dus dat was echt een dorpsdiscotheek. En dit was wel een van de bekendere vroeger, moet ik zeggen. Bij Nolle was het wel een begrip vroeger, ja. ja. Dat is mijn, mijn vader zijn naam, Arnold. Maar een bijnaam, of is afgekort, Nol. En vroeger werd het dus, ja, we gaan naar Nollen genoemd. ja, De vader van Nol had ik schaken, Schakenfeest ja de liana bar, joke verlieen, toen hadden we nog een stuk een beetje verschil van cafés, Waar echt dan uh, wat jongeren naartoe gingen. nou maar nou zoals om elf uur is iedereen ik heb weer op straat lopen. het is aan de dorpstraat en daar zijn toch heel veel activiteiten, braderieën en, en, en wielerondes en noem maar op en ja dan is er de laatste keer met een braderie was er nog niet eens een, een kopje koffie ergens te krijgen. En ik vind ja, het, het is helemaal dood wat dat betreft dus Vandaar dat we toch weer een nieuw leven willen blazen. En uh, toch weer een ontmoetingsplaats willen maken voor uh, ja, alle Willebrodders eigenlijk. Het moet niet uh, te wereld zijn en het moet ook weer niet te dorp zijn. en Niet te hoog van, van de toren zijn, want uh, ja, dan word je snel afgeschoten in het dorp. Dat is nu maar zo. Ja, ik weet het niet, met de jaren niet. Ja, die eerste zes weken, zeg maar, komt er volop binnen. Okay. En dan is het over. Ja, we streven er nou om uh, met de braderie, en dat is uh, dit jaar op zaterdag 1 september, om dan voor de eerste keer de deuren te openen. Spannend. Ik neem je mee. Krijgt de man aan de bar van het Oude Café gelijk en mislukt dit project? Of gaat Sint Willeboord weer bruisen? Weet u wat? Gaat u eens kijken in de Dorpstraat. U wordt er vriendelijk ontvangen. Zeker als u zegt dat u erover gehoord heeft in de Oranje en is de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Morgen, Dan is er weer een aflevering van de Oranje Soap vanuit Sint Willebroort... gemaakt door Maarten Bleumers. Het is één minuut voor half elf. Mark Visser met de hoofdpunten van het nieuws. In een buitenwijk van Denver zijn volgens onbevestigde berichten... zeker tien doden gevallen bij een schietpartij in een bioscoop. Dat meldt een lokaal radiostation in Denver. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De schietpartij was tijdens een voorstelling van de nieuwe Batman-film... The Dark Knight Rises... De bioscoop zit in een winkelcentrum in Denver... en volgens ooggetuigen zou een man met een gasmasker op het vuur hebben geopend... na het gooien van een rookgranaat. Maximum snelheid op een deel van de A2. Die gaat in het najaar mogelijk omhoog van 100 naar 130 km per uur. De verhoging moet gaan gelden tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Minister Schultz die stuurt daarover een voorstel naar de Tweede Kamer... en ook de gemeenten die langs de A2 liggen die krijgen van Schults een brief.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam. Daar is de Koentunnel richting Den Haag afgesloten door een ongeluk. Je kunt ook het beste omrijden via de Zeeburg-tunnel. Op de A27 Utrecht naar Breda staat 2 kilometer voor kloopend Sint-Annebosch. Een stuk langer is de file op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renken en knooppunt e Ewijk 10 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan het zo hebben over de Dark Knight Rises, oftewel Batman deel 3, die vanavond in première gaat. Hoe politiek is die film eigenlijk? We horen het zo. En André Kuipers kwam vanmorgen weer terug in Nederland. Verslaggever Mark Hamer, die was erbij. En later het half uur de column van Johan Frits. Dit is de Radio 1 Zomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Stuck in a van, as far away as I'll possibly can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 I'll stick by you forever if you do.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 Get the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by.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 voor Rain van Raccoon. Astronaut André Kuipers is al een tijdje terug op aarde... maar vanmorgen kwam hij pas weer terug in Nederland. Verslaggever Mark Hamer was erbij. André Kuipers, na eerst zijn terugkeer op aarde... is hij ook weer even terug in Nederland. Een goedendag, goedemorgen voor u. Uh, ik, uh, ik kom uh, net terug uit Just. voor mij is het even andere tijd. Uh, maar ik... Uh, ik zie een hoop kamers voor me. Ja, want er was veel pers, een hele zaal vol. Met natuurlijk serieuze vragen. Hoe voelt het nou, de zwaartekracht Beetje weer? als een magneet. Uh, zeker in het begin heb je het gevoel dat, dat je plat op de aarde wordt gedrukt. Als je je hand optilt, dat die weer terugkomt. En uh, Het is, het is uh, absoluut wennen aan, uh, aan de zwaartekracht. Het is dus, uh, uh, niet iets prettigs. Serieuze vragen en niet-serieuze vragen. Want André is tegenwoordig een bekende Nederlander. En dan komt RTL Boulevard ook naar de persconferentie... of hij het nieuws boven had gevolgd. Dat Ruud Gunnet en Estelle uit elkaar zijn. Ik vind het vervelend voor ze, maar eh... Uh, uh... Ja, we hebben een zogenaamde crew-webpage. Dus dat betekent dat de grond bepaalde dingen kan doorsturen naar boven. En dat kunnen filmpjes van vrienden, familie, te zijn bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld tv-programma's. Maar dus niet RTL Boulevard. Na een half uurtje met de pers praten was het voldoende. Hij ging naar buiten, naar de aankomsthal... waar zo'n 200 mensen op stonden te wachten. En daar stonden zo'n 200, 250 mensen die allemaal blij waren om André te zien. En André eindelijk eens een keer op de foto konden zetten. Ja, echt, uh, ik denk wel 50 keer of zo. Helemaal speciaal. Kijk, kijk even door je schermpje. Van, uh, daar, uh, komt, uh, dat is de achterhoofd nog, maar ja. heeft hem ook. Kijk. Ja, kijk eens. Van Close. Mooie foto's. Echt een fan van André Kuipers? Ja, echt heel erg. Echt een geweldige man is het gewoon. Waarom is hij zo geweldig? Ja, gewoon een Nederlander in de ruimte. Ik moet je gewoon trots op zijn. Ja, Ik vind het echt... Uh, Ongelooflijk, die man. André Kuipers ging snel weer naar binnen om weer uit te kunnen rusten. Ja, hij loopt wel weer op eigen kracht, maar hij zag er nog wel een klein beetje vermoeid uit. André naar binnen, maar zijn vrouw Helen Kuipers bleef nog even buiten wachten... en vertelde over het ontvangst. Overweldigend. Ik heb echt geen ander woord voor ongelooflijk. Hoe was hij er zelf onder? Ja, We hebben op een afstandje kunnen kijken, maar volgens mij ook verbouwereerd. Ja, uh, ja, André wist ook niet uh, wat hem overkwam. Want uh, uh, hij kreeg wel een beetje de gaten dat er het een en ander zou gebeuren. Maar uh, nee, ja, dit kun je toch niet bedenken van tevoren. Echt reden 14 auto's voor het, uh, voor het vliegtuig uit. En een groot lichtbord met uh, welkom thuis André Kuipers. En, en dan die, die, die spuitende brandweerauto's die zo'n boog maakten waar die. Waar, waar, waar het vliegtuig onderdoor taxi'de en uh, ongelooflijk, echt zo mooi. En dan zie kom je hier, de volle perszaal. Ja, ik vind het zo jammer. Er zijn volgens mij heel veel bekenden naar Schiphol gekomen en heel veel kinderen. Maar ja, we hadden helemaal geen tijd om mensen gedachten te zeggen eigenlijk. En we zijn uh, direct naar buiten geloodst. En nu is we je weer een, naar huis. Een weekendje thuis. Ja, we zijn een weekendje thuis en uh, dinsdag alweer op weg naar Moskou. En dan volgende week zondag alweer terug voor een maand naar uh, Houston. Dus, ze Even lekker thuis, maar de rest van de zomer in het buitenland. Veel plezier. Dankjewel. Over André Kuipers was dat. Een lokaal radiostation in Denver meldt tien doden bij een schietpartij. En dat zou gebeurd zijn bij de première van de nieuwe Batman-film Dark Knight Rises. Een lokale radioverslaggever vertelt dat ook tientallen mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Dozens of people have been rushed to hospitals, some with blood splattered on them. The extent of their injuries not yet known. Survivors who fled are telling police about a gunman who opened fire. Police have some information about the shooter and are examining what's thought to be his SUV in the parking lot. Police are not yet officially releasing details about the shooting at Century Movie Theater in the Denver suburb of Aurora, Colorado. Lee Frank, CBS News, Denver. Ja, een man zou het vuur hebben geopend op bezoekers van de bioscoop. Er is een verdachte, de politie onderzoekt zijn auto... op de parkeerplaats van de bioscoop Century. En Dat is in een buitenwijk van Denver. Dan Hesler Forest in de studio, we gaan praten over die film. Dat is heftig nieuws, dit. Ja, is flink heftig. Ja, en we hadden het er net over hoe en wat. We kunnen natuurlijk helemaal niet speculeren over wat daar gebeurd is. Um, nou ja, ja, wat valt er over te zeggen? Dat het verdrietig is. Ja, dit is ja, schietpartij in Amerika. Het is helaas niet, uh, niet, een, zeld, niet een zeldzaam gebeuren. Maar uh, ja, dit is, uh, dit is gewoon, uh, gewoon verschrikkelijk. Ja, maar zodra er nieuws is over wat er precies gebeurd is en hoe het zit... dan uh, hoort u dat natuurlijk hier meteen hier op Radio 1. Laten we naar de film zelf gaan. Do you think coming back? I don't know. Gotham, this is liberation. This city me. I need you to me back in the game. Batman has to come back. The dark Knight rises. Takes a little time to get back in the swing of things. PG 13 experience it in IMAX July 20th. Yeah. In verschillende landen is hij dus al in première gegaan. Vanavond draait hij in de Nederlandse bioscopen. The Dark Knight Rises, het derde en laatste deel... in die Batman-trilogie van regisseur Christopher Nolan. De verwachtingen van deze ontknopingsfilm, zoals hij dan wordt genoemd, zijn torenhoog. Dan Hesler Forest in de studio, universitair media, docent... mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Deze, boek, uh, deze uh, zomer komt er een boek van u uit over superhelden. Dus u heeft er verstand van. Um, Verwachtingen, hoge spannen, recensies lovend. Maar niet van u, hè? Nou, recensies, u heeft hem al gezien. Ja, recensies zijn uh, ja, goed tot matig. Tot nou, toe. Uh, hier in Nederland, uh, Volkskrant vier sterren. NRC vijf sterren, episch. Ik heb de Nederlandse recensies zelf nog niet gelezen. Uh, in Amerika is afgelopen week, toen zijn de recensies maandag voor het eerst verschenen... en. Uh, daar, de eerste negatieve recensies die er verschenen, die zijn heel agressief bestookt met uh, comments door uh, duizenden fans. die de film natuurlijk nog niet hadden gezien, maar die heel overstuur waren. dat iemand iets naars zei over hun held. Die, die mensen zijn zelfs met de dood bedreigd, geloof ja, ik. Ja, ze, zelfs met de dood bedreigd. En ja, dan, dan snap je... ik ook die Nederlandse recensenten wel. Die zitten er gewoon vier of vijf sterren erbij. <lacht> die, dat is heel makkelijk, daar ben je er zo vanaf. Dus ik wil eigenlijk ook niets naars zeggen over die film. Nee, ik wil je er ook nog uh, rustig de studie lopen <lacht> ja. straks. Maar uh, op uh, puur persoonlijke titel voor jou, je hebt hem gezien. Nu zeg ik in één keer jij. Zal ik u of jij zeggen? Zeg maar liever jij. Dan zeg ik jij. Je hebt hem gezien. Um, je was niet zo heel erg te spreken. Ja, ik, ik ben gewoon niet zo liefhebber van Christopher Nolan en zijn Batman-stijl. Het, uh, uh, het zijn hele lange films. Het zijn hele zware, heftige films. Uh, die gebouwd zijn om je te overdonderen. En um, ja, een achtbaanrit is heerlijk. Maar dit geeft je het gevoel dat je 18 keer achter elkaar de achtbaanrit moet doormaken. Dus je komt er echt ja, ademloos, maar best wel vermoeid uit. En dat ja, was niet de... de bedoeling toen je erin ging. Ja, nee, dat <laughs> lijkt me heel vaak toch niet de bedoeling. Je wilt toch ook, ja, er moet wat lucht en wat lichtheid in zitten. En dat, uh, ja, dat... het zijn donkere films. Hè. Dat, dat is die hele trilogie. Dat uh, hoort een beetje bij de regisseur Christopher Nolan. Uh, er wordt wel gezegd: het vorige deel, The Dark Knight, was beter. Uh, gelaagder dan deze. Maar deze is toch ook prachtig en het gaat heel mooi over het thema hoe ver mag iemand gaan in zijn strijd tegen een misdaad. Mag je zelf ook Misdadig zijn in je strijd tegen de misdaad. Vindt u dat er wel? Uh, je, vind je dat er wel mooi uitkomen? Nou, ik vind dat die vragen. Die, die Christopher Nolan kan die vragen op een hele leuke en interessante manier stellen. Inderdaad, met een hoop laagjes toegevoegd. Hij is wat minder goed in het uitdenken en het beantwoorden van die vragen. Dus je kan zeggen dat is iets leuks. En dat maakt dat de discussie uit voortkomt. En dan kan de kijker zelf kiezen. En kan de kijker zelf kiezen. Ja aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, hij, hij, hij doet maar wat. Hij gooit van alles op het scherm. En uh, het, uh, het is wat chaotisch. Het is erg warrig. Het verhaal zit vol met gaten die je tijdens de film niet merkt. Dat was tijdens de Dark Knight eigenlijk ook zo. Waarvan je na nou afloop kunt afvragen: van ja, het is eigenlijk allemaal niet zo heel logisch wat er is gebeurd. Ja, dat is ook wel het gevel gehoorde: commentaar erop. Hè? Ja. ja de, de losse eindjes die allemaal aan elkaar geknoopt moeten worden in deel 3. Ja, en daarnaast is er die stijl die, ja, dat Woody Allen die had het ooit over heavy En dat is eigenlijk heel toepasselijk op deze film. Het is zo heavy. Uh, met de muziek die echt, die, die dreunt en die dendert. En zeker als je hem op een iMac scherm ziet met die uh, enorme bas erin. Ja, het is, het is een, echt een, een, een lichamelijke ervaring die je ondergaat. Thank God dat hij niet in 3D was. Ja, precies. Dan. Dat was er nog bijgekomen ja. Hm. Maar goed, um, het, heel Amerika loopt uit. Uh, als je de rating ziet op internet over wat mensen vinden, dan is geloof ik 87% lyrisch. Heel de wereld, uh, ja. Heel de wereld ja, ja, ja, gaat naar de film. Ja. Um, Nederland ook, maar vooral die, natuurlijk die Amerikanen. Waarom zijn Amerikanen zo ongelooflijk dol op superheldenfilms? Ja, dat is. Um, uh, waarom Amerikanen specifiek? Ik denk dat in Amerika. Uh, uh, superheldenfilms die gaan heel specifiek over individuen. Een, een superheld, een Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, zijn allemaal. het zijn individuen en het zijn kapitalisten. En dat individualisme, dat is natuurlijk een mythe die heel erg in de Amerikaanse culturele identiteit zit verweven. Dus het gaat over iemand die zich niets hoeft aan te trekken van regels die harder dan 130 mag rijden op de A2 s nachts als hij dat wil in zijn Batman. Misschien ja, 140. Nou ja, nog veel harder. Dat is de fantasie. Uh, en het zijn die... kapitalisten, zeg je. En het zijn kapitalisten Want? altijd. Ja. Nou ja, Bruce, Bruce Wayne, Batman is het ultieme voorbeeld. Hij is een, uh, een miljardair. Uh, de erfgenaam van oud geld, van het bedrijf van zijn vader, Wayne Enterprises. Dat is eigenlijk zijn superkracht. Hij kan daardoor eindeloze snufjes en batmobiels... en in de nieuwe film een batwing, een vliegend ding, kan hij, kan hij bouwen, kan hij in elkaar laten maar zetten. Maar Superman bijvoorbeeld, is dat ook een kapitalist? Superman is ook een kapitalist. Uh, wat doet hij? Hij beschermt banken van boeven die banken willen beroven. Uh, en dat is heel typisch van superhelden in het algemeen vanaf de jaren 40 in ieder geval... doen ze eigenlijk niks om de oorzaken van criminaliteit tegen te gaan... maar alleen de symptomen te, bevesten, te bevechten. Dus ze pakken een boeven op... Terwijl de, ja, de, de oprichters van de bank of de, de, de sociale oorzaken van criminaliteit eigenlijk altijd buiten beeld blijven. En dat is heel typisch van het superhelde genre in het algemeen. En je zegt dat individualisme en dat kapitalisme, dat spreekt de Amerikanen enorm aan. Dat spreekt de Amerikanen al heel lang enorm aan. En dat spreekt in de laatste 10, 20 jaar de hele wereld steeds meer aan. Het en nu er geen alternatief eigenlijk meer is op uh, neoliberaal kapitalisme. Zie je dat er over de hele wereld, dat, die, dat idee van uh, je kunt je eigen lot maken met genoeg geld. En technologie. En technologie is altijd ook. Né, die combinatie van geld en technologie maakt superhelden heel cool. Uh, ja. Dat het over de hele wereld nu uh, ja, echt ontzettend omarmd wordt. Die films verdienen meer buiten Amerika tegenwoordig dan binnen Amerika. Behalve dus in China dan? En In China ook hoor. Mag dus, die daar buiten? Ja, ja hoor. China gaat die ook. Noord-Korea? Ja. Noord-Korea, nou ja, dat uh, valt een beetje buiten de boot, vrees ik. Maar. Uh, ik denk dat we het als je het over de rest van de, rest van de wereld, en dan hebben we het eigenlijk over de, uh, de niet-ontwikkelingslanden, dus Europa. Ja. Uh, maar in uh, China Noorderen. heeft het dan ook diezelfde kapitalistische lading die u nu beschrijft? Jazeker. Ja, China is natuurlijk een vorm van kapitalisme die heel erg goed overeenkomt met de hele mythe van de superheld. Want Het is aan de ene kant hardcore kapitalistisch en aan de andere kant is het ontzettend autoritair. Want het moet wel... Het, het, het, er is een soort van vrijheid of orde die Bruce Wayne of Batman probeert te handhaven in Gotham City. Maar dat gaat met geweld en met harde hand. En dat dat vinden ze in China wel weer leuk. Dat is in China prima. want <laughs> ja. he, Je mag, mag geld verdienen en je moet mooie bedrijven Batman, bouwen. Maar dat is dan een verschil misschien met die andere superhelden. Batman twijfelt nog wel eens en die zit ermee met het geweld dat hij moet uitoefenen. Let's see bij die andere superhelden niet echt terug. Ik denk dat die ambiguïteit is echt een onderdeel van de superheld... wat je in de, in de afgelopen tien jaar van superheldenfilms... juist steeds weer ziet. In Batman misschien het sterkst. Maar um, uh, die, die wordt niet zozeer gebruikt... om uiteindelijk zijn acties in twijfel te trekken. Maar meer om uh, sympathie voor het personage te creëren. He, daarom het hebben... is allemaal een trucje. Ik, <lacht> ja, voor, in mijn ogen wel. Het, dat... is een manier om, het is heel makkelijk om met iemand mee te gaan leven... op het moment dat hij zeg maar, als een driedimensionaal personage wordt gezien... Dus als hij niet een. Uh, ja, ja, maar op die een, manier is het ook nooit is. goed. Ik bedoel, als hij plat is en het is alleen maar goed en kwaad en hij kiest altijd het goede, dan, uh, dan is hij te plat. En in dit geval heeft hij nog een beetje geweten. En dan zeg jij, ja, dat is alleen maar zodat we hem wat aardiger vinden. Nou, het is, ik, ik denk niet dat het het een of het andere altijd per se hoeft te zijn. En uh, ik wil ook heus niet zeggen dat, dat die Christopher Nolan films uh, geen waarde hebben of en dat, er, dat het geen goede films zijn. Er zitten absoluut uh, fantastische, uh, fantastische scènes in, en fantastische acteurs zitten erin. Maar ja, ik, ik denk dat de, de, uh, de overweldigende hoeveelheid liefde die er nu wordt... die passie die, die fans er nu voor uitoefenen... die bijna agressieve passie die ze voelen... dat die wel een tikje overdreven is. Jij zegt ook, um, eigenlijk is Batman een soort George W. Bush... En dit, tenminste, dat las ik van je, dat je dat een keer zei. En daarin zie je ook de soort van rechtvaardiging van het geweld in die films. En dat, dat is dan een op een weer. Uh, heeft dat in te maken met de War on Terror? Nou ja, het is heel kort door de bocht. Een onderdeel van het uh, boek dat ik heb geschreven. Het idee dat je in die superheldenfilms van de afgelopen tien jaar. heel duidelijk elementen van Amerikaanse neoliberale politiek terugziet. Dus zoals in The Dark Knight uh, wordt heel duidelijk uitgebeeld dat het. Uh, ja, dat het Onder, uh, als er een heel erge dreiging is voor onze samenleving, dan mogen de regels die eigenlijk die bijvoorbeeld uh, gevangenen beschermen en die uh, waardoor je niet mag martelen en zo, die mogen wel een klein beetje opgerekt worden. En dat gebeurt in de Dark Knight. Dan zeg je: Ik snap wel dat dat Batman, Batman nu uh, de, de Joker een klein beetje martelt. Dat geeft eigenlijk ook niet, want hij is zo slecht dat het wel goed is. Maar is het dan onder, dan als je hem dan vergelijkt met George W. Bush, zou je kunnen denken: Nou, Amerika wordt ook iets linkser onder Obama. Verandert dat dan niet? Nou ja, het, uh, het idee dat Amerika links of rechts is... dat ik, ik denk dat dat steeds minder relevant wordt... in deze huidige neoliberale maatschappij... Obama is net zo hardcore neoliberaal als dat het beleid van George W. Bush was. Guantanamo Bay bestaat nog steeds. Daar worden mensen zonder rechten vastgehouden. Er uh, is eigenlijk veel minder veranderd dan men had verwacht. Toen dus men... onder een democratie-president wordt het, echt het, het, het verlangen naar dit soort films echt niet minder? Het verlangen wordt niet minder. En ik denk dat juist de teleurstelling dat Obama geen superheld was... die Amerika van, de, ja, zeg maar van een faillissement ging redden... Dat, dat men nog meer naar die fantasie van de superheld op het witte doek doet teruggrijpen. Wij in Nederland krijgen nooit superheldenfilms, Mega Mindy is er. Mega... mega Mindy. Ja, Mega Mindy. Zaterdagochtend volgens mij op televisie. Mooi. Wij gaan naar een andere superheld. Dat is Jeroen Wielert. Die staat bij de start van de Tour de France vandaag. Uh, rond 11 uur starten ze vandaag, Jeroen? Ja, en uh, dat zijn echte helden... die zonder trucages echt oh. <laughs> op de grond vallen van de fiets gaan. En uh, ja... Ik ben hier in het blanjak. Ik zou even er weer buiten komen van wat ik net allemaal heb gezien. Enorme fabriekscomplexen van de luchtvaartindustrie hier. De Airbus wordt hier vlakbij in de buurt gemaakt. Verderop ligt Toulouse. En dan is daar toch dat oude blanjak tussen geklemd. Van die kleine lage huisjes met de roze baksteen. De kleur die zo karakteristiek is voor deze streek. Kijk naar een groot veld met hoge platanen. Terwijl Levi Leipheimer nu langs rijdt. Ook zo'n held onder de bandages om zijn elleboog. Toch maar doorgaan. Iets anders dan Batman. En uh, ik heb me laten vertellen dat straks, na de start, over vliegtuigen gesproken. hier een soort speciale elite-eenheid van uh, de Franse luchtmacht. De eerste kilometers van deze etappe zal begeleiden. De tourbazen hebben zich uh, al opgesteld bij hun voitures, die rode Skoda's. Ik zie daar Gantje en Amoury, de baas van Christian Prudhomme, die staat daar weer in Tussen haar publiek. Zij zijn eigenlijk voor drie weken lang opnieuw de presidenten van Frankrijk geweest. Maar. De ware president, eh, sinds kort zit hij in het Elysée. Althans, daar wilde hij wilde niet wonen, maar wel in Parijs. François Hollande wordt hier verwacht niet in Blagnac. Er staan wel wat beveiligingsauto's en zo. Maar ergens 40 kilometer voor de finish... zal hij instappen bij Christian Prudhomme, Die dan toch echt zijn presidentschap van eh, drie weken zal afmaken... met Hollande aan zijn zijde. Dankjewel, Jeroen Wielaert.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 of the world this would be history La ta ta ta. Wonderful World. Sam Koek. Ja. Gaan we naar de column. De Radio 1 Sportzomer, column. En die is vandaag van Johan Frits. Nee, ja, dat komt goed, joh. En uh, ik zet mijn koptelefoon nu even af. Hè. Ga ik gewoon... Dat was niet Johan Frits, dat was Gio Lippens. We proberen het nog een keer. De column van Johan Frits. Ja, tuurlijk. Uh, Johan? Ja, ik ben er. Ik hoorde, ja. jullie, uh, ik hoorde jullie praten. Mag ik, uh, mag ik hem voordragen? Doe van maar. Mag. Fantastisch. Op de middelbare school kwam ik in de klas bij ene Wouter Jolie. Het was een lolbroek die duidelijk niet van plan was... de middelbare school heel erg serieus te gaan nemen. Net als ik eigenlijk. We raakten bevriend en ontpopten ons zo gauw... tot een nachtmerrie van iedereen die zichzelf wel serieus nam. Hoewel Wouter zeker niet de grootste was, was hij een veelbelovende sporter. Op de tennisbaan veegde hij iedereen van de baan... en ik vroeg me vaak af of we hem ooit op het heilige gras van Wimbledon zouden zien. Maar Wouter vond tennis in zijn eentje een beetje saai. Dus toen het erop aankwam ging hij helemaal voor zijn andere liefde. Hockey. Steeds meer en steeds serieuzer. Want in de sport relativeerde hij nooit. We keken samen naar de openingsceremonie van Sydney 2000... beoordeelden met jongensachtig plezier de hockeymeisjes... meer op schoonheid dan op strafcorners. Toen de Spelen vier jaar later in Athene landden, kregen we allebei met wat vertraging ons VWO-diploma... en tijdens Peking 2008 studeerden we allebei biertjes drinkend in Amsterdam. Deze week zat ik in de Intercity richting Almere. De plek waar we opgroeiden. Toen mijn oog opeens op de ochtendkrant viel... Daarop stond een paginagrote gro foto van Wouter Jolie. Sterk, veel groter dan ik, gefocust, de bal ergens ver het veld inslingerend. En eronder stond de tekst, Wouter, routinier. Routinier? We worden oud, dacht ik. Maar ook, we zijn nog jong. Ik ben bevriend met een topsporter. Geen bejaarde topsporter of een sporter die al coach is, nee, met iemand die naar de Olympische Spelen gaat. En deze keer zullen we niet biertjes zitten te drinken voor de buis en toekijken hoe oranje sporten goud proberen te halen. Nou goed, ik wel natuurlijk. Ik zit gewoon in Amsterdam voor mijn troosteloze buis. Maar Wouter vertrekt morgen naar Londen. Ik ben trots op mijn goede vriend. En ik moet opeens denken aan die ene keer dat hij het eindeloos zingende meisje Mariekje tot stilde maanden door een gum met volle vaart door het klaslokaal te smijten. De gum die vakkundig vlak langzaam vloog. Over die strafkorten hoeven wij ons dus geen zorgen te maken. Het kan niet anders. Dat wordt goud. Zij Johan Frits. Morgen hoort u de column van Wilrenster Marijn de Vries. Hier in de studio nog Dan Hesler forrest We praten net over de Batman-film. Er is natuurlijk nog steeds dat uh, verschrikkelijke nieuws... over die schietpartij bij de batman première in Denver. We kunnen er nog weinig over zeggen. Er zouden tien doden zijn gevallen. Um, er wordt ook gezegd dat de schutter had een masker op. Net zoals de schurk in de laatste Batman-film. Wat zegt jou dat? Ja, niet zoveel op het moment... Uh, ik vind het heel gevaarlijk om erover te gaan speculeren... wat de motivaties zijn van zo iemand. Of, uh, uh, ik, ik, ik, het lijkt me verschrikkelijk om in die zaal te zitten... en er misschien in eerste instantie van uit te gaan... dat dit een soort uh, publiciteitsstunt is. Ik ben wel eens naar de première van, de, van een van die Star Wars films geweest... en daar verscheen Darth Vader voor, of, in Tuschinski voor het grote doek. Hmm. Ja, dat je hier denkt dat, uh, dat Bane, de slechterik van de nieuwe Batman-film... dan uh, verschijnt, maar dat hij een uh, revolver trekt... en mensen begint dood ja, te schieten. Ik las ja, dat net dat op is... Twitter dat soort reacties... of tenminste, een reactie van iemand die zei, we dachten dat, uh, dat het, het erbij hoorde. Het zal in ieder geval olie op het vuur gooien voor de hele mythologie rondom die serie. En het idee dat er een soort vloek rust op die Batman films. Omdat Heath Ledger natuurlijk na het filmen van The Dark Knight onverwacht is overleden. En dat er nu weer een soort ja, tragisch item wordt gekoppeld aan de volgende film. Uh, ja, ik durf meer, meer dan dat, durf ik er echt niet over te zeggen op dit moment. Nee, gaan we dat ook niet doen. Uh, dankjewel dat je hier was, Den Hessler Forrest. Uh, Mark Visser komt alweer binnenlopen, dat betekent dat het bijna 11 uur is. We gaan luisteren naar het uh, nieuws van 11 uur. Ja, goedemiddag, zegt u het maar over. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wil het niet over sport hebben, want daar word ik al zo ziek van. Word je al zo ziek van? Heeft u iets op uw leven? Ja, waar ik over wil klaarzitten dat dus veel geklaagd wordt. Of iets heel anders. Ja, dat lijkt me nou zo leuk. Waar is het anders op te krijgen? Gaan Ga wij eens even vragen. Bel 0800 1101 Hallo. Hallo? Ja, u mag het zeggen. In gesprek met Van het Hek. Hoi ah, Tom met mij. Hé, hey, goedemiddag. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 met Tom van het Hek. U raakt wel een gevoelige snaar hoor. Punt is helder. Okay. 0800 1101. En er moet minder geklaagd worden. Ja, weer ja. gek van zeker. Meer heb ik niet te vertellen. Is dit het moment? Dit is HET moment! Wat een prachtige etappe naar Boon. En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. Oh la la.